in hun vrije tijd naar nou, mij U werkt mij wel tot het uiterste. Wij hebben u hier, ondanks uw jeugd, als collega aanvaard... maar denkt u vooral niet dat u onmisbaar bent, monsieur Braille, daarin vergist u zich. Wanneer u de brutaliteit zou hebben regelrecht tegen mij uitdrukkelijk bevel te handelen... zou er voor u aan dit instituut geen plaats meer zijn. Dit is mijn laatste woord. En met dat laatste woord... Denkt u mij te kunnen verslaan, monsieur le directeur? En in zekere zin kunt u dat ook. Want ik zou het vreselijk vinden als ik hier niet kon blijven lesgeven. En dat weet u. Alles wat ik weet heb ik hier geleerd. En het zou ontrouw zijn, niet aan u, maar aan uw voorganger... als ik dit werk in de steek liet. Maar evenmin zal ik mijn vinding in de steek laten... Begrijpt u dat goed? Wat ik buiten het instituut doe, op welke wijze ik aan mijn methode bekendheid zal geven, hoe ik zal trachten die te verbreiden, dat is alles mijn zaak. En daarin verdrag ik geen inmenging. Dat is mijn laatste woord. Dat jullie nu beginnen, Louis? Ik weet het niet, kapitein. Ik weet het werkelijk niet. Oh, als ik geld had. Genoeg geld om boeken in mijn schrift te laten overzetten. Genoeg geld om een eigen school te stichten en mijn methode te onderwijzen. Maar dat is allemaal onmogelijk. Nee, daarmee kan ik je ook niet helpen. Oh, maar, maar dat zou ik ook niet willen. U bent mij al in zoveel dingen tot steun geweest. Ik, ik ben u al zoveel verschuldigd. Er is, voor zover ik weet, maar één lichaam dat je zou kunnen helpen. Oh ja? Dat is de Academie Française. He? Schrijf een brief. Zet je denkbeelden uiteen en vraag steun... om je methode te kunnen verbeteren <laughs> en bekend te maken. Als de Academie wil, kan ze je die steun geven. Ja, dat is mijn enige raad. Waarom zou ik ook dat niet proberen... Dan verwacht ik er niet veel van? Nou, verder. Tje. Er is nog zoveel ander werk. Ander werk? Als ik de moed had, zou ik nog zoveel kunnen ondernemen. Maar er... het zou niet allemaal vergeefse moeite zijn. Uh, wat zou je dan willen? Ik heb er wel eens over gedacht... mijn methode ook toe te passen op muziekschrift. Noten in mijn schrift... Dat is prachtig, Louis. Dat is subliem. Vindt u dat werkelijk? Natuurlijk! Dan kun je je muziekleerlingen volgens je eigen systeem lesgeven. Ja, ja, je weet wat daar allemaal nog uit voortkomt. Alleen. Hm? Dat, wat wilt u zeggen? Ja, je zult alle muziek zelf moeten kopiëren. Oh, daar zie ik niet tegenop. Werken wil ik altijd wel. Maar, kapitein, het is zo'n afschuwelijk gevoel dat ik de enige blinde op de wereld ben. Die kan lezen en schrijven. Dat maakt een kloof tussen mij en die duizenden andere blinden. Zij staan aan de ene kant en ik aan de andere. En we kunnen elkaar niet bereiken. Begrijpt u dat ik me soms de eenzaamste mens ter wereld voel? Ik begrijp het, Louis. En het zou niet hoeven. Ze zouden allemaal aan mijn kant kunnen staan. Maar dat wil mijn directeur niet... Dan, dan loopt zijn bibliotheek gevaar. Want dat is het kapitein. Dat is het. En en zijn ijdelheid. Hij kan niet verdragen dat iemand hem voorbij streeft. Dus een naar klein mannetje. Maar ja, hij is machtig. Hij is directeur van het enige instituut waar blinden worden onderwezen. Hij is onaantastbaar. En ik sta alleen... Ik kan niet tegen hem op. Niet alleen, Louis. Nee, niet wel. alleen. Je hebt vrienden. Je hebt leerlingen aan wie je muziekles geeft. Vergeet die niet. Die kan je leiden en vormen. Die zullen jouw naam bekendmaken. Het gaat niet om mijn naam. Het gaat om hun lot. Om het lot van de blinden. Daarvoor wil ik vechten. En blijven vechten. Al was het twintig jaar. Dames en heren, als u het goed vindt, zou ik graag even iets willen zeggen tot slot van deze avond. Ik ben u natuurlijk heel dankbaar voor uw applaus, maar eigenlijk komt het mij niet toe. U moet mij niet danken, maar mijn leermeester. Nu helaas een teleurgesteld en gebroken man. Ja, sommigen van u zullen hem zeker kennen als de organist Louis Bryan. Maar... Waarschijnlijk weet niemand van u dat dezezelfde Louis Braille ons blinde nu al twintig jaar geleden licht heeft geschonken door de uitvinding van een blinde schrift. Hij heeft daarvoor nimmer erkenning geoogst. Men is hem voorbij gegaan zoals men op straat een blinde bedelaar voorbij gaat. Ik zou zo graag hebben gewild dat hij hier vanavond aanwezig was. Helaas belet een ernstige ziekte hem dit. Maar ik zou toch willen dat u niet voor mij, maar voor mijn leermeester applaudisseerde, voor mijn leermeester. Ik dank u. Ik Jawel, jawel. Ik geloof dat hij vroeger wel eens orgelconcerten gaf. Het moet in ieder geval wel een bijzonder iemand zijn. Dat snap ik nou niet, hè? Het is toch nou toch gek dat de pers nou nooit iets over iemand gepubliceerd heeft? Het zou de moeite waard zijn. Hoe durfde ze, hè? En dan een blinde? Als hij haar leermeester is geweest. Dan moet die bruien in ieder geval heel wat in zijn mars hebben. Het was prachtig. Zo prachtig. Schitterend, die zoen. Ik vaardig. Ik vraag me toch af hoe zo'n man dat nou voor elkaar krijgt... om zulke prachtige muziek op punten te zetten... en dat iemand dat dan kan, kan spelen en instuderen. Ik ben benieuwd wat de kranten vanmorgen schrijven. Gelukkig maar dat er kritisch in de zaal waren. Ik heb Jean Laurent zien zitten... Hij zal er zeker over schrijven. Ik heb iemand van L'Express gezien. In ieder geval een goede reclame voor die braille. Nee, dat is een flauwe opmerking. Die man is doodziek, zei ze. Je had dat niet mogen doen, Therese. Ik ben zo blij dat ik het gedurfd heb, monsieur braille. Spelen voor een groot publiek, dat enerveert me niet zo erg meer. Dan ben ik altijd blij blind te zijn en al die gezichten in de zaal niet te hoeven zien. Maar spreken is heel wat anders. Maar, maar het was jouw concert, niet het mijne. Maar ik heb toch alles aan u te danken, monsieur Brian. En Het was omdat ik wist van uw ziekte dat ik opeens het gevoel kreeg... ik moet dit zeggen. Maar ja... Ik had nooit gedacht dat er aan die paar woorden van mij zoveel aandacht zou worden geschonken. De kranten hebben er van alles bij gehaald. Elke dag staat er weer een artikel in. Nu weer over de academie die u nooit behoorlijk heeft geantwoord op uw brief. En over de directeur van het instituut die u de kans niet wilde geven. Wat heeft dat allemaal voor zin? Nu, na twintig jaar... Veel, Monsieur Braille, ik geloof dat u nu de strijd gaat winnen. Nu er eenmaal de aandacht op gevestigd is dat u zo'n groot onrecht is aangedaan. Het is geen onrecht. Het is alleen maar blindheid van de ziende. Maar nu wordt alles anders. Dat zult u zien. U zult nog beleven dat overal waar blinden zijn, het Braille-schrift gebruikt wordt. Het, het Braille-schrift. Zo wordt het overal genoemd. <coughs> en ik, ik heb er nooit een naam voor kunnen bedenken. Is het niet een mooie naam? Mooier in ieder geval dan puntjeschrift. Zoals die directeur altijd zo spottend zei. <coughs> oh, er komt nu een heel andere tijd, meneer Brian. <coughs> en ik ben daar zo dankbaar voor dat ik daar iets aan heb mogen doen. Ik, ik heb toch alles aan uw braille schrift te danken. Ik hoop dat je gelijk hebt, Therese. Niet voor mezelf. Ik heb nooit naar Rome en Eer gestreefd, dat weet je. In mijn hart ben ik altijd de zadelmakers zo uit het gebleven. Maar ik, ik hoop het uit het diepst van mijn hart voor hen die ik altijd mijn blinde medemens heb genoemd. Ze zullen u dankbaar zijn, monsieur Brian. En uw naam zegenen. De naam van hem die licht bracht in de duisternis die ons omringde. De naam Louis Brian. Vandaag, zondag 22 juni 1952... 100 jaar na de dood van Louis Braille... ...op een zonnige zomerochtend... ...trekken duizenden blinden in een eindeloze stoet door Parijs. Ja, u hoort ze, de klokken van de kerken in de omgeving van het Pantheon. Ze luiden voor de blinde jongen uit het Franse Coupe Vraie die de blinden leerden lezen met hun vingers. Meer dan honderd talen en honderden dialecten kunnen nu in Braille, het officiële systeem voor de blinden, worden geschreven. Het Pantheon, dat is het doel van die duizenden die voortschrijden met hun witte wandelstok of aan de arm van hun begeleider. Het verkeer hier in de omgeving is omgelegd de huizen staan de toeschouwers en eindeloos schuift de stoet verder. De stoet met blinden achter de kist die bedekt is met de tricolore. De kist met het stoffelijk overschot van braille. Gisteren uitgedragen uit het kerkje van Coupré. Vannacht in het Koninklijk Instituut voor Jonge Blinden... Omringd door een erewacht van leerlingen. En dan nu op weg naar de rustplaats van Frankrijk's grootste zone, het Pantheon. De hoogste erkenning voor een Franse burger. De stoet gaat zwijgend verder. Belgen zijn er, Italianen, Egyptenaren, Hollanders, Portugezen. Afgevaardigden van niet minder dan 40 landen. Tussen de zuilen van het Pantheon... de president van de Franse Republiek, Vincent Auriol. Ja, en een week lang al duurt deze Louis Braille herdenking. In de Sorbonne heeft Doris Baudet, dat is de directeur van de UNESCO... meegedeeld dat de UNO met succes bezig is het Braille Schrift uniform te maken. Velen hebben natuurlijk gesproken in deze dagen. Er zijn officiële woorden gezegd. Maar ook woorden waarin de ontroering doorklinkt. We zullen ze niet voor u herhalen. Maar ik laat u wel opnieuw enige zinnen uit de reden horen... die werd uitgesproken door de 72-jarige Helen Keller. De doofblinde Helen Keller... Het wordt de hoogste tijd dat het genie van Louis Braille over de hele wereld wordt erkend en dat het verhaal wordt verteld van de immense moed en het hart van goud waarmee hij een brede, stevige trap bouwde die miljoenen blinden en doofblinden kunnen beklimmen. In naam van alle blinden in de hele wereld dank ik u uit de grond van mijn hart dat gij de trots hebt willen erkennen van hen die weigeren zich te onderwerpen aan hun lot. De blinden van deze wereld immers vragen nu slechts dit, dat hun, daar waar hun capaciteiten op de proef zijn gesteld, de gelegenheid wordt geboden deel te nemen aan het volle leven van hun ziende broeders. De werken van het licht hebben in Frankrijk steeds een warm voorvechter gevonden. Frankrijk, het land waar Louis Braille werd geboren, het land waar hij heeft gewerkt. Kunnen wij zijn nagedachtenis op schoner wijze eren dan door zijn ideaal na te streven? Zijn ideaal van broederschap tussen blinden en van samenwerking met de zienden? De kist is inmiddels de trappen van het pantheon opgedragen... tussen een dubbele rij garde républicain. Ze zijn uitgedost in zwart-rood-witte uniformen en het zonlicht weer kaatst op hun helmen. Louis Braille wordt naar binnen gebracht door de deuren waarboven de woorden staan Au oh grand homme la patrie reconnaissante. Het land eert zijn grote mannen. En de meeste mensen die hier naar binnen gaan kunnen die woorden natuurlijk niet zien maar ze zullen de betekenis ervan diep voelen. En langzaam wordt de kist bedekt met de Franse vlag en omgeven door duizenden bloemen aan het oog ontrokken. U heeft geluisterd naar Lezende Vingers, een hoorspel van dokter P.H. Schreuder. In de hoofdrol hoorde u Jaap Hoogstraten als Louis Braille. Aan deze remake werkte verder mee Nick Pankras als Simon René Braille, zijn vader, Mieke Lelieveld als Monique Braille, zijn moeder, Jan Borkes als dorpspastoor, Bert Dijkstra als kaptein Barbier, Jaap Marleveld als Valentin Aoui, Tatjana Radier als muzieklerares, Donald de Marcas als directeur van het instituut, Wiebe-Pier Knossen als collega Claudel, Paula Major als Therese von Kleinert, Bob van der Hauven als reporter, Hattie Bijleveld als Helen Keller, Charle Klop als oppasser, Georges van Woerden als bezoeker, en Tjako Breuer en Bruno Eggers als twee jongens uit het instituut. Verder hoorde u Siska Drob, Benjamin Jacobson, Jan Koopmans, Carla Plugge en Hans Smit als concertbezoekers. Op het orgel speelde Hans Smits en op de vleugel Hans Smit illustratieve muziek. Techniek Peter Damave... En Theo Hendriksen Regie Fritz Enk.